Het eerste raam met het West Journaal. Van en naar Amsterdam en Schiphol treinen. De NS raadt mensen af om vanavond nog naar Amsterdam te reizen. Wie al onderweg is krijgt het advies de reis te staken of eigen vervoer te regelen. Het rijverkeer lag een groot deel van de dag plat door de stroomstoring in Noord-Holland. Vanaf half vijf gingen er weer treinen rijden, maar de chaos rond Amsterdam houdt aan. DNS heeft bussen ingezet, maar omdat er voor een volle Intercity alleen al 20 bussen nodig zijn, is er volgens een woordvoerder nooit genoeg capaciteit om iedereen te vervoeren. Ook bij de KLM zitten binnenkort altijd twee personen in de cockpit. De luchtvaartmaatschappij wil de regel zo snel mogelijk invoeren na de crash van afgelopen dinsdag met het toestel van Germanwings. De copiloot van dat vliegtuig liet het toestel vermoedelijk bewust neerstorten op het moment dat hij alleen in de cockpit was. Een aantal maatschappijen passen de regels gisteren al aan. Ze volgen daarmee de richtlijn van het Europese Agentschap voor Luchtvaartveiligheid. ABN AMRO houdt vast aan de salarisverhoging van 100.000 euro voor de leden van de Raad van Bestuur. Uit een intern memo dat in handen is van RTLZ noemt de bank de beloning gepast en redelijk. Ook zegt ABN het belangrijk te vinden dat gemaakte afspraken worden nagekomen. De salarisverhoging voor de top leverde ABN de afgelopen week veel kritiek op. Minister Dijsselbloem heeft vanwege de commotie de beursgang van de genationaliseerde bank voorlopig opgeschort. Voormalig eurocommissaris Nelly Kroes wordt adviseur bij de Bank of America Merrill Lynch. Dat heeft het bedrijf vandaag officieel bekendgemaakt. Kroes gaat bij de bank adviseren over bedrijven en zakenbankieren in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De Europese Commissie heeft haar nieuwe baan goedgekeurd. Dat was nodig omdat ze pas kort geleden gestopt is als eurocommissaris. Dan nog het weer. Het is vrijwel overal droog en het klaart op. Komende nacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen begint zonnig. In de middag en avond gaat het regenen. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live.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 Nee, het is onze enige echte DJ Ten Oven. Goedenavond, Joey. Een applausje in de studio hier. Welkom. Woe! Ik moet nog wel even winnen aan, aan al die microfoons hier. Jeukje, Mina. Zoveel gasten hebben we nog nooit gehad. Dennis onder tafel. Hé, hey, goedenavond, Joey. Ik onder de tafel, ja, Dennis. Dan ja. doe ik even mijn broek dicht. Ja, dat, dat zou ik maar doen, ja. Nee, hey, uh, uh, Goedenavond avond Jeroen, lang geleden dat ik hier geweest ben, uit mijn hoofd een uh, jaartje geleden. Voor de mensen die thuis luisteren, ik ben uh, Joey. Uh, ja, stel je even voor, doe even een intro rondje. Ja, uh, Joey, uh, nou ja, uh, DJ producer, tegenwoordig uh, actief als boekingsagent bij Ace Agency uh, in Amsterdam. En uh, daar uh, verkoop ik de MC's. En uh, ja, ik uh, ben hier begonnen bij CFM en ik had een avondje vrij, dus ik denk, uh, laat ik hier even uh, gewoon... Uh, even langs, uh, want nou helemaal, helemaal gezellig, en, uh, want ja, dat betekent alleen maar primeurtjes hier. We begonnen natuurlijk de openingsplaats van vanavond. Dat is ook uit jouw hand. Ja, dat is mijn productie die ik een paar maanden geleden gemaakt had van Nico en Vince. Am I wrong? Ik vond het een goede plaats En ik denk, laat ik daar eens een bootlekje van maken in, in, met een joey sausje eroverheen. En dat was het resultaat. En wij vonden hem lekker. En ja, de mensen ook, ze reageren gelijk op onze website. Of nou ja, onze e-mailadres. Ik zie hier van Samantha een mailtje binnenkomen. Oh, jullie uh, trappen weer lekker af. We hebben je gemist uh, twee weken lang. Ja, vorige week uh, even een uitstapje. Het patronaat, uh, daar, daar waren, waren de Rob Akta Awards. En ja, daar lenen we ons programma natuurlijk wel eventjes vooruit. Maar ja, dan komen we vanavond weer keihard terug. Het tweede uur vanavond uh, geen DJ-mix van onze DJ die ons Dion Nee, We gaan gewoon uh, twee uur live. Uh, ja, misschien uh, plakken we nog een uh, DJ-kite vanavond aan vast... Uh, met alle leuke feestjes. Nou ja... Onze Joey, hij zit natuurlijk bij Ace Agency. Een van de welbekendste DJ-boekingskantoren, mag ik toch wel zeggen. Nou ah ja, ik bedoel, er staan een aantal top-dj's in, in ons roster. En uh, ja, ik denk als ik een paar namen nu dat iedereen daar wel mee bekend is. Wonder, uh, honden Avrojack, Martin Garrix, Quintino. Dat, uh, dat lijkt mij, ja. Ik, ik val er bijna stil van. Maar dat, uh, dat gaan we de komende twee uur natuurlijk niet doen, uh, stilvallen. Want we hebben een hele hoop nieuwtjes uh, deze twee uur. Ja, het is een uh, interessant weekend, Miami Music Week. Morgen staat de uh, uh, Ultra Music Festival als, uh, net begonnen. Volgende week is paasweekend. Er zijn een paar leuke evenementen in de buurt. en uh, ja, Daar wil ik u straks wel wat meer over vertellen. Nou, we gaan... Uh, ja, de komen twee uur. Enorm veel gezelligheid, gekkigheid en noem het maar op. Uh, is listening? En deze plaat. Dit is één van mijn favorieten van het moment. Vader met Goodbye. Nee, okay. ik ga nog niet. Zet je speakers maar wat harder. Blazen gewoon op. Het kan, het mag zie het in de house op 106.9, 104.5. En wil je nou wel eens zien hoe die Joey eruit ziet? We zijn ook live of op CFM TV. Dit is See It 106.9. Hou hem hier. Hou hem hard. First you loved... You promised. Was losing control. Crazy night. Intense sex. Now, living my own life. Got you out of my mouth. Be wasting too much time. Gonna leave you far behind. Almost. the Underground. Hier uh, DJ Stenhoven uh, uh, achter staan. En volgens mij zijn dat een uh, paar producties uh, van jou uh, door elkaar gehusteld, uh, ja, het, is, uh, het origineel is uh, natuurlijk Stay My Name uh, van Child, uh, samen met de plaats van Nicky Romero en Stenry uh, James en Ryan Marciano. En uh, ik heb daar een mesje van gemaakt. En uh, in de tweede drop daar nog een eigen dit aan toegevoegd met de bliepjes. Zodat het uh, ja, echt gewoon een kn knijter van de plaats op de dansvloer. Ja, de mensen die, die weten gewoon... Ik ben niet zo van de, van de bliepjes. Ik hou een beetje oldschool. Uh, leuke bootlegs natuurlijk. Ja, en deze. Maar, deze, maar deze plaat. Uh, je, deze edit zoek ik een middenweg tussen de bliepjes en de groove. En uh, ja, ik denk ik, dat het redelijk geslaagd is. Ik vind dit geen bliepjes uh, plaat. Geen house. Het, het is niet het simpele IDM. Het is gewoon. Uh, ja, lekkere klassieke focal uh, doorheen. Gewoon lekker energiek. Ja, en over energiek. Ja. Lekker hè, al die stroom weg uh, vandaag, maar daarom gaan we vandaag in een, een stroomversnelling. Nou, over die stroom, de stroom aan flauwe grappen, die hiel maar niet op op uh, Twitter. Nee, zo erg. Ja, ja nou, ik, ik ben er nu al klaar mee. Ik was er vanochtend <laughs> al klaar mee. Want je kunt gewoon helemaal niks meer. Maar ja... We gaan gewoon vanavond knallen. En wat hebben we nog meer? Uh, ah, ja, wat ik uh, net zei. Uh, Miami Music Week is bezig. En uh, elk jaar worden daar ook de IPMA's uh, uitgereikt. Uh, award in, de awards. De IPMA's? Voor de mensen die uh, niet zo bekend zijn in de scene. Ja, zijn de International dat... Dance Music Awards. Ah, en dat is dus net iets als DJ Mac. Daar worden een aantal DJ's voor genomineerd. En die kunnen een paar prijzen winnen in wie, uh, verschillende categorieën. wie doen de nominaties? Uh, is dat gewoon van de DJ's zelf onderling? Uh, volgens mij is dat gewoon stemmen. Ik weet niet exact hoe ze eraan komen. En in ieder geval ze zijn uitgereikt. Oké. Okay. En uh, ja, de Nederlanders hebben het wederom weer goed gedaan. Uh, ja. De Best Global DJ uh, is uh, wederom hard wel geworden. Dus naast zijn uh, nummer 1 notering in de DJ Mac is hij ook hier de beste DJ van de wereld. En nu hebben we begonnen in de categorie Best Electro and Progressive House, Best Progressive House Electro DJ, Best Podcast, Best Radio Mix Show en Best Compilation. Nou ja, als wij volgend jaar dan ook die uh, award voor Radio Mix Show kunnen winnen, dan... Uh... Nou, daar zitten we geramd. En uh, ja, over geramd gesproken, ja, daar knal ik er gelijk nog wel een nieuwtje in. Wat, wat was er met Chesso aan de hand? Die ging eventjes uitvaren met de boot. Ja, die is bij David Ketta letterlijk uh, naar binnen gekomen. Ja, samen <laughs> met Martin Garrick <laughs> staan ze in de boot. En uh, Martijn en nog van. Uh, ja, we zijn letterlijk bij uh, David Ketta bij huis binnengevallen. Ik heb het filmpje uh, gezien <laughs> van ja. de, bij het huis. David Ketta staat werkelijk op zijn stijger. En die denkt: wat is dit nou weer? <laughs> ja. En dan een schade gelijk van 30.000 dollar. Nou ja, ik weet niet wat voor houten die daaruit zitten... maar volgens mij met een gouden laag. Dan, ja, ik heb geen idee, joh, maar dat, dat, dat doet niet heel veel zeer bij die DJ's. Dat denk ik ook niet. Hey, hebben we hebben nog een nieuwtje, want ik zie hier zoveel. Uh... Ja, maar je ja. zeggen we gaan twee presenteren. We zijn hier natuurlijk voor de muziek, dus we gaan het een beetje spreiden. Nou, je weet ook, ik hou van oude classics. Helemaal uh, oude remixen, bootlegs in een nieuw jasje. Nou ja, Snap, Rhythm is a Dancer. Vaak uh, geprobeerd te overtreffen. Maar ik vind deze toch zo lekker. Ga zitten. Pak wat lekkers te drinken. Dat zal het Groot Dans voor. Hij is geopend. Dit is Ziet. Tot aan de top van 11. the drums. ...deze track van uh, Layback Look. En ja, je hoorde de sound eigenlijk ook wel. Anger Dimes. En ja, Joey, jij vond het ergens uh, op lijken. Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Daar gaan we het zo over ja, hebben. hebben. Oké, okay, ja, jij bent van de nieuwtjes. Ja, en over nieuwtjes... Was, was, het, was het Dennis nou, die, die, die, die laatste wat woorden? Grapje Dennis. We houden ook van jou. Ja, dat zal hij leuk vinden. Eh, uh, ja. <laughs> Laten we beginnen. Nou, vorige week of twee weken geleden was het natuurlijk de grand opening van Bloomingdale. Ik weet niet of je erbij was, zeker. Ik, ik ben er niet bij geweest. Ben jij erbij geweest? Ja, ik was erbij en ik moet het zeggen. Het was echt Waar, een tof feestje. Da, ja, nou, dat wou ik zeggen. Dankjewel voor de uitnodiging. <laughs> ik ben er veel uh, feestjes geweest, maar dit was een heel intiem, gezellig feestje. De sfeer was goed, de mensen waren leuk, de muziek was gewoon... Bloomingdale en intiem. Dat, ja, het dat, was, dat hoor ja, ik niet veel. Nee, uh, de binnen-area was heel leuk. Uh, de buiten-area ben ik eigenlijk niet geweest, omdat ik daar dus weer minder voor Maar binnen was het gewoon gezellig. En uh, ja, volgende week is het Pasen. En uh, ja, dan is er weer een Bloemingdeel XXL. En neem ik aan dat ze flink gaan uitpakken. Nou ja, gewoon uh, inderdaad. Uh, na een uitverkochte editie uh, vorige keer met de Grand Opening... Uh, gaan ze nu uh, op uh, 5 april, eerste Paasdag gaan ze weer een Bloemingdeel XL doen. In ieder geval de line-up is Franco Rizardo, Roog... Uh, Gregor Salto, Michael Mendoza, Stefan Vilain, Delivio... en nog een aantal andere namen, hosted bij MC Roga. Ja, ik zie nou een naam voorbij komen, Salkotta. Ja, dat is de samenwerking tussen Gregor Salto en Jetro Ancotta als duo. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, jij zit meer in de, de DJ's... Uh... Ja, dat is gewoon live percussie tijdens de zes van Gregor. En omdat Gregor toch wel een Latin slash wat hardere Latin stijl draait... Uh -huh. uh, passen deze percussies er lekker tussen? En ik moet zeggen, het is, uh, het is ze een toch aan Dat deden ze toch wel vaker. Uh. Ja, maar nu kan je ze dus samen als één ek boeken. Dus dan boek je eigenlijk allebei tegelijk. Dan hoef je ze niet meer uh, los te, te boeken. Oké, okay, ja. Uh, het is eigenlijk praktisch dezelfde lijn als vorige keer. En ik moet zeggen dat die, uh, de Livio uh, die lekkere Future House. Uh, Stefan Vilijn heeft die lekkere Avon House. Uh, Mij komt heeft hebben heerlijk gedraaid ook. En uh, ja, roog. Uh, ik bedoel, die draait al tien jaar gewoon lekker. Ja, hey, maar ik zie de Livio Raven. Ja. En dat was samen altijd met Aaron Kill. Uh, ja, dat klopt. Nou, dat is nu de Livio's en zijn, uh, zijn eigen weggegaan. En uh, de Livio uh, is nu in de Future House en Aaron had andere plannen. En uh, wat ik begreep is dat Livio uh, straks zijn eigen event gaat organiseren. De Livio Events. Dus uh, die staat een andere weg in, maar hij is regelmatig te vinden in de clubs in Amsterdam, zoals Club Air. Uh, ja, nu bij Bloomingdale, bij al XXL. Want als je kijkt naar afgelopen jaar, dan elk feest op Bloemendaal, zag je gewoon dezelfde namen staan. En ja, toch ook hoor je dan weer de mensen van... Ja, het is niet vernieuwend. Elke feest staat gewoon dezelfde line-up. Ja, dus dat ze is kunnen ook ze niet nog niet carpoolen. Ik bedoel, kijk naar Blooming New in 2008 en 2009. De DJ's die daar elke week stonden, zoals Sundery, Ryan, Chucky, uh, Afrojack... Die, al die zijn zijn goed doorgegroeid. Dus dit is gewoon een mooi platform voor deze DJ's... die eigenlijk gewoon uh, in Nederland goed kunnen draaien. En als je het hier goed kan draaien, dan heb je gewoon de kans dat je... Uh, naar internationaal buitenland. ook kan gaan. En deze namen, wat ik iedere keer gezien heb, zijn gewoon stabiel. Het zijn natuurlijk niet de AAA headliners die we hebben, maar dat zijn wel gewoon jongens die gewoon lekker ontspannen in de club, goed kunnen draaien. Gezellig sfeertje. Maar ja, als ik kijk tussen headliners in binnenland of headliners in het buitenland, als ik zie hoe Frankie Rizardo is gegroeid, die uh, ja, flink internationaal Ja, ja nee, nou, Frankie Rizardo staat heel veel in Nederland, uh, af en toe in het buitenland. Hij, uh, wil hij niet naar het buitenland? Dat zou je ook haast Nou ja, willen. kijk, het ding is, uh, zijn stijl moet die wel opgepikt worden. moet opgepikt worden en inderdaad die Deep House is nu wel terrein aan het winnen maar als je kijkt naar alle grote festivals in, de, in het buitenland dat is toch voornamelijk EDM en nu heb je inderdaad de Oliver Heldens en dat soort mensen die met de future de house Martin, de Martin Garrix nou dat is gewoon vergeven, EDM ja. Martin Garrix dat soort dat is de EDM lijners die die zijn gewoon zo dominant in het buitenland dat je als house artiest eigenlijk niet op die grote festivals kan staan en uh, die promoters kijken alleen maar naar zo'n artiest van hoeveel kaarten kan ik verkopen en welke capaciteit heb ik Ah ja, en als ze dan niet kunnen uitverkopen met house-dj's... nemen ze natuurlijk de ex die dan wat duurder zijn... maar waar je wel dus gewoon uh, je kaarten mee verkoopt. Ja, wie, want wie had het verwacht? Zoals zo'n Martin Kerricks. Gewoon, hij scoort één nummer één hit... Ja, en met Martin uit... Garrix, ik heb nog nooit zo'n iemand Of een DJ in zo'n korte tijd Zo populair zien worden als hij gewoon. Dat is gewoon uitzonderlijk wat er met hem gebeurd is Binnen een jaar sta je op Ultra Music Festival Op de mainstage, je scoort de nummer 1 in. Productie na productie, gewoon goede knallers Nummer 1 in op B-Port ja, en, de, en de promotie eromheen joh Ik bedoel, Iedereen die, die was gek op Martin Garrix Ja, want jij hebt zelf ook nog met hem gedraaid dat was op een verjaardagsfeestje, gewoon bij ja, maar, maar gewoon, toch, uh, je Maar toch, je hebt gewoon met hem gedraaid. Ja, back to back, maar ja, dat is dan... Uh, dat ja, is een lachen. Dat is een lachen inderdaad. Maar ik bedoel zelf, als DJ die niet zo groot is, is het ook wel weer best wel ongemakkelijk. Maar dat was wel leuk, inderdaad. En, uh, maar hoe was dat draaien dan? Nou, de... als, je, als je kijkt. Hier kijk je. Nou, het gaat, het gaat bij hun heel makkelijk. De een of andere manier, weet je wel, is dat gewoon lekker te draaien. Maar we hebben een heel ander perspectief ervan. En die kan zo'n plaat erin. En dan denk ik, oh wow, die overgang is echt tof. En dan ga je die overgangen denk ik dan ook overnemen. En uh, daar komen we nog wel in, uh, inderdaad. Dat die één plaat er zo in Dat ik dacht van, hé, hey, tof man. Oké, okay, toch net even een andere aanpakken. Uh... Ja, en ze hebben natuurlijk de platen die jij niet hebt. Hè. Dus eigen producties... Uh... Ja, en wat je toe krijgt uh, gestopt natuurlijk. Zo gauw jij een grote naam bent, dan krijg je ook ja, onderling uh, sneller uh, de platen. Ja en nee, tegenwoordig is het natuurlijk, als je artiest bent, ben je bekend om je platen. Mensen kennen je platen, daarom gaan ze naar je optreden. Voornamelijk dan in het buitenland. Hè. Dus, ja. uh, bijvoorbeeld Martin Gates we gaan graag omdat ze de animals willen zien. En de platen zijn je promotiemateriaal. En als jij gaat zorgen dat andere dj's je platen gaan draaien... geef je een stukje van je uniekheid weg. Ja, dat is ook... Dus, weer dus een uiteindelijk vlak voor de release zullen andere dj's inderdaad je tracks krijgen. Maar het duurt tegenwoordig relatief lang voordat je die tracks krijgt. En als je ook kijkt naar de grote festivals... bijna alle dj's staan in dezelfde lijn in elke keer. Dus je kan het niet maken om tracks van andere dj's te gaan draaien... met wie je draait. Nee, wat het, dat zie je ook eigenlijk... Uh, ja, wij hebben ook de nodige bronnen hier zo. Ze komen toch steeds later met het materiaal. Ja, en het lekkere gebeurt niet meer. Dat vind ik ook heel knap. De, de, de Het lekkere op gebeurt te niet wachten. meer? De tracks die... Oh. Nou, kijk maar naar Spinning Recordings. Ik weet niet hoe ze het doen, maar alle grote releases... zijn pas op de release date uiteindelijk pas te krijgen. En, en dat lekt gewoon niet meer uit. En ook mede omdat de promo zo klein wordt. Voor... Voor... Dat durf je niet meer handen voor nou, Ja, Ik ben zelf uit de praktijk en ik zit heel vaak inderdaad die nummers te zoeken. Maar uh, de goede 320 Original uh, Mix... Die, die eigenlijk op de release date alleen maar... Uh, ja? Ja, ik kijk soms hier naar mijn uh, compagnon DJ Dion Sydney En af en toe, ik weet niet welke krochten van het internet hij afstrijd, maar hij heeft ze. Ja, dan heb je een rip of zo. Maar, uh, nee, nee, voor, nee, nee. maar inderdaad, okay. neem voor mij aan dat gewoon de, de, de, de populaire spinning recordings, zeker in die en van de grote artiesten, die dingen lekker gewoon niet meer uit. Oké. Okay. En dan is het misschien een dag van tevoren, maar ja. volgens het vroeger gebeurt niet meer. Nee, dat, dat is zo. Daarentegen zo... heb je wel radioshows die dat uh, podcast, die al zeg maar wel een stuk van die plaat draaien. En die snippets verschijnt, maar dat is niet de volle kwaliteit. En die kan je ook niet draaien in de clubs. Nee, dat, dat kan gewoon niet. Uh, dan hoor je gewoon een uh, ruis. Hé, hey, maar een plaat waar ik, uh, dat brengt me op de volgende plaat. Een plaat waar ik al een tijdel zat te wachten. Dat was uh, Richard Gray, Ride on Time 2015. Ik weet niet of jij hem al hebt gehoord. Nou, laat maar eens horen dan. Dat gaan we ook zeker doen. Dit is Zie het op jouw C-FM DJ J.K., DJ Tenhoven, Op jouw C-FM Sandpoort. Ik ben nu Richard Gray. Right on time Ja, wat zou ik ervan zeggen? Wat, wat zou je ervan zeggen? Nou, ik... Ja, hij was best oké okay, best okay. Het is wel natuurlijk een uh, oude sound Maar uh, ja, het was wel een lekkere remix uh. Ja, ik, ik, ik vind het gewoon uh, ja, Een gave plaat uh, zo. Maar ja, dat is, dat is mijn mening En jij hebt ook gaaf uh, gave plaat meegenomen want waar... Nou ja, gave plaat, gave plaat uh, Er is een uh, DJ producer uh, De laatste tijd die uh, bij mij heel erg uh, opgevallen is en uh, dat is Free Jack. En wie zit erachter Free Jack? Ja, Free Jack, dat is een uh, man die uh, woont in, uh, in, uh, in, uh, in Engeland. En uh, die maakt house en uh, future house achtige muziek, maar die geeft er een hele toffe draai aan. En uh, die heeft onder andere nu bootlegs gemaakt van Asher, Yeah, Big Booty van uh, Jennifer Lopez en een aantal andere heerlijke houseplaten. En uh, hij is nu net getekend bij spinning recordings met uh, de plaat Street Level. En ik denk, ja, laat ik hem eens even aanzetten. Jij ja, ja, hebt hem gewoon al. Ja, ik, ik vind gewoon dat deze vent uh, wat bekender mag worden. Is hij al uit? Uh, dat weet ik niet. Hij was begonnen als free download, maar hij komt inderdaad nu uit als... Uh, hij komt als nu expertise. uit, oké. Okay. Nou ja, als het eenmaal in de krochten van het internet zit, dan hebben wij het hier te, wel, wel snel te pakken. Ik dus, zou uh, zeggen. Ik uh, zet hem even lekker aan. Ik hoor een beetje Dr. Cuccio. Ja, daar zit Ken inderdaad een paar noten, inderdaad. Ik zou zeggen, we knallen maar gewoon uh, lekker hard. En een uh, shout-out to Mr. Sean op de bank op de radio. Lekker aan het luisteren. Jouw CFM's antwoord met nu Freejack. Ik, ik denk dat we hier wel meer van gaan horen. Want ja, je had net eventjes die track van Usher. Heb je, heb je daar nog een voorbeeld van, van Usher? Oh ja, Asher kan ik even aanzetten. Ja, natuurlijk. Kijk hoor. We, we hebben toch de tijd hier zo. Ik ga even het mapje erbij pakken. Ondertussen hebben wij hier een lekker muziekje in de studio. En uh, ik kijk hier eventjes ook gelijk op het second screen. En ik zie hier een uh, wils binnenkomen van Irina. En Irina zegt... Wat een lekkere plaatjes vanavond allemaal, is weer eens wat anders, een, een nieuwe een nieuw blik. En ik kijk hier, van Sam komt er eentje binnen. Jammer dat Dion Sydney er vanavond niet is, maar ik heb alle vertrouwen in de komende twee uur voor jullie. Ja, nou ja ik hoorde dat Dion Sydney onderweg naar Torre is. Daar? Ja, Torre. Ja, is een uh, jongen in Barcelona. Lang verhaal, maar uh, <laughs> wel een goed verhaal. Maar die zal ik zo vertellen als de muziek aan gaat <laughs> In ieder geval, uh, J.K., heb jij al wat over Ultra Music Festival gehoord aankomend weekend? Ik heb er nog niks over gehoord, maar ik heb zo'n uh, donkerbruin vermoeden... ...even om termen van uh, Dennis uh, te spreken... <laughs> ...dat jij me daar wat meer over gaat vertellen. Ja, ik heb... He, he, heb jij ook al dat plaatje van... Uh... Oh ja, ik zal eerst even die asher uh, inderdaad aanzetten. Ja, daarom... daarom uh... Zetten we die gewoon even lekker eronder? Ja, een beetje Torre music, je weet zelf. Dat gaat uh, gewoon lekker aan... Hé, hey, maar Ultra, dat zijn uh, toch niet de minste namen? Uh, nee, zeker niet. Uh, de Line Up gaat straks beginnen. En uh, ja, vandaag vrijdag in Miami... En uh, die nu in de line-up uh, komen te staan en op de livestream. Uh, de grootste namen zijn Afrojack, Jack, Alesso, Avicii en Tiesto. Morgen kan je genieten van de setten van Blaster Jacks, WW, Weddell Grant, Steve Aoki, Martin Garrix... Armin van Buren, Hardwell, Axel en Ingrosso. Rosso. En dan de zondag wat meer eclectisch van DJ Snake, Robin Schulz, Nicky Romero, Knife Party, Steve Angelo, David Guetta en Spree Ik zie hier namen staan. Een van de namen die ik zelf erg gaaf vind is Fystone. Uh, ja, dat is een uh, nieuw talentje. Daar was ik al twee jaar geleden mee bezig, want deze jongens gaan het zeker maken. De, die had ik dus ook al opgemerkt. Uh, cassette. Ook ontzettend lekker. Ja, maar dat is niet echt een echte grote. Het is niet echt een hele grote, ja. Waar ik er zelf naar uitkijk, en juist omdat hij uh, ook de vorige keer in Japan heel goed rijdde, dat was Afrojack. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee, heb ik niet uh, gezien, ja, maar ja, goeie, jij zit een goede naartoe... set, jongen. En daarna in de Ziggo Dome een soortgelijke set doen met zijn show. Nou, dat was echt tof. Echt een goede set. Ja, ik ben benieuwd het... hoe hij dat gaat overtreffen. Ben je erbij geweest in de Ziggo Dome? Ja, Ziggo. Goede productie, joh. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik, ik zeg het eerlijk, ik heb hem nog nooit live uh, verder uh, zien draaien. Ja, het was echt een sterke set. Het was kort, twee uurtjes, maar uh, wauw, ja. Waanzinnige producties. Ja, de productie was goed, maar de set, de muziek op de goede platen, nieuwe platen, harde platen. Helemaal top. Hé, hey, maar uh, over Ultra, hebben we nog meer uh, stages uh, dan uh, de main stage? Ja, er is ook nog een live stage, maar ik weet niet of onze luisteraars heel nieuwsgierig naar zijn. Een naam die de laatste tijd heel populair geworden is, is de Kigo. Ja? Nou, uh, die staat uh, op de zondag. Ik weet niet of ze daar een lijst in gaan doen. Kisa staat ook op de live-stage. Um, Ik zie een hele grote naam: Bakermat. Corgan City. Ja, die uh, staat natuurlijk op de zondag. Die moet 40. je ook in de gaten houden. En ja, als je kijkt: Carl Cox. Ja. Dat vind ik altijd zo jammer van die livestream, hè. Dan zit je dus zo lekker in in die stage en dan krijg je opeens de carl Cox stage. Oh, oh, ja, ja <laughs> en dan zie je alleen maar van die oude mensen met lichtstafels in hun handen gekke dansjes doen. En, ja, moet op. Ja, en wat ik hier dan uh, tussen zie staan bij de carl Cox stage. wat sinds 82. Ja, ja, die, die, daar, ja ik ken ik heb verschillende vrouwen die daar helemaal wild van worden. Ik nee, Ik maak geen grapje, die, <laughs> vinden die, die was sinds AD2, die vinden ze leuk en lekker en uh, ja, die zouden graag gewoon een keer uh, op stap mee willen. Ja, nou helemaal goed. Geen idee wat ze draaien rijden, maar dat is het enige wat ik van hun weet, dus uh, dat, uh, dat loopt al. Uh. Ja, nou ja, ik kijk nog eventjes uh, naar de zaterdag uh, dan. Daar zie ik MK staan. Ja. Yeah. Uh, dat gaat ook als een uh, speer de laatste tijd. Nou ja, die heeft één hitje gehad. Nou, één. Allemaal meer. Eén, Eén knijter van een hit en de rest was het, uh, ja, nee, nee, nee. Dat was het net niet voor jou? Nou ja, je hoort het niet overal. Ik bedoel, ik kijk puur gewoon van wat ik om me heen hoor en wat er gedraaid wordt. En er uh, ja, was er maar eentje. Ik ben de naam ook vergeten. Ik ga hem ook niet zingen, want ik kan niet zingen. Nee, nee, nee. Daarvoor hebben we nog televisieprogramma's. Ja. En dan uh, wat hebben we nog. Jezus, wat een stage ja, is. Ja, uh, maar we gaan niet al die stages doen, joh. Gewoon lekker de main stage. Die hebben we nu gehad. De headliners. Ik zeg, tijd voor wat muziek. Dus ja, nou, zie het. als je niks te doen hebt, schakel lekker in. Uh, je kan op YouTube gewoon Ultra Music Festival doen en dan kan je gewoon lekker meekijken met de grote DJ's. En wagen het niet nu al in te schakelen? Dat, uh... nee, dat kan ook nog niet, want hij is nog niet begonnen. Nee, heel goed. Ik ga nog even een plaatje draaien. En dat is... Jij het was wel Zed, met I want you to know. En wij zijn hier gek op bootlegs. De Savages hebben een bootleg gemaakt. Ik knal hem hier. Keihard op jou, 169. Ja, torren music op je radio. VFM al 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. Ain't sunshine when she's gone. She's always gone along in a town, she goes away, wonder this time when she's gone.